2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De waarnemers van de Verenigde Naties hebben zich teruggetrokken... uit de Syrische stad Aleppo. Dat zegt een VN-woordvoerder tegen het persbureau AFP. Het is volgens de VN te gevaarlijk voor de ongeveer 20 waarnemers... in de grootste stad van Syrië. Ze zijn afgelopen weekend overgeplaatst... naar het hoofdkantoor van de missie in Damascus. Er zijn zo'n 150 waarnemers in Syrië...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 Volgens hem kunnen gedogers roepen en schreeuwen wat ze willen... terwijl je ze nooit ter verantwoording kunt roepen. En dat vind ik niks, zegt Roemer. De SP wil dan ook gewoon een meerderheidskabinet vormen... zonder gedoogpartners. Ook PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie... zien weinig in een nieuwe gedoogcoalitie. De PVV wil juist graag wel weer gedogen... en denkt dat dat een reële optie is. Ook VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. Het beachvolleybalduo Richard Schuil en Rijnder-Nummerdor... heeft zich op de Spelen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinales waren de Nederlanders in twee sets te sterk... voor een koppel uit Italië. Schuil en Nummerdor moeten uh, nee, moet de komende dag voor een plek in de finale opnemen... tegen een Duits beachvolleybalduo. Het weer in het binnenland droog en opklaringen... in de kustprovincies een paar buien, minima tussen 11 en 14 graden. Overdag eerst in het hele land wolkenvelden en wat buien... in de middag droog en vrij zonnig tot een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. 7 augustus is het vandaag. Het is... Uh... De dag nadat we net geen goud hadden bij paardrijden. Ik weet niet of ik ooit paardrijden keek. Ik, ik kijk het eigenlijk nooit, maar ik zat toch even te kijken gisteren. Het laatste uurtje op mijn werk. En ik vond het opeens heel spannend worden. Want we moesten tegen de Engelsen, het gastland van de Olympische Spelen. En ik, ik, ja, ik, ik, ik heb nooit iets met paardrijden, maar ik zat er helemaal in. Want er waren dan vier mensen die moesten, moesten zo'n parcours rijden. Over allemaal van die uh, hindernissen. En elke keer één Nederlander en dan een Engelsman. En uh, van allebei vier. En de slechtste mocht dan afvallen. En het ging om het goud. Want we hadden daarvoor hadden we precies gelijk gescoord. Daar moesten we nog een keer. Dat heette dan een barrage geloof ik. En we hadden het net niet. Zonde. Uh, vannacht gaan we het ook over sporten. Maar dan even niet over die Olympische Spelen. Want laten we eerlijk zijn. We worden er ook een klein beetje mee doodgegooid. Dus ik wil het graag hebben over, uh, over uw sportcarrière. Misschien is die wel heel, uh, heel bijzonder verlopen. Ja, Zometeen meer erover. Ik moet trouwens ook zeggen, ik heb net zo lekker geluisterd in de oud onderweg naar Casaluna. Naar Colette zat er geloof ik en, en de gitarist. Nou speel ik zelf ook al een behoorlijk tijdje gitaar, dus ik zat ontzettend te genieten van, van die gitaarmuziek. Tommy uh, Emmanuel ook, geloof ik. Ik, ben, ik heb de namen zelfs opgeschreven op mijn iPhone uh, om het op te zoeken, want ik werd er helemaal rustig van. Uh, wij gaan nu luisteren naar de Blackbirds met uh, Walking in a Rhythm. De Blackbirds met de uh, Walking in Rhythm. We gaan het vannacht dus over uh, sport hebben. En ik uh, moet zeggen, voor mij is het ook uh, niet heel gebruikelijk... om zo'n, ja, toch een beetje een human interest onderwerp te kiezen. Ik uh, ben meestal van de wat uh, politiek geëngageerde dingetjes. Vorige keer dat ik hier zat ging het over de Europese Unie. En uh, u, mijn uh, luisteraarsvrienden, uh, laat zich altijd flink, uh, flink horen... als het gaat over, uh, over de EU, over, uh, over Oost-Europese immigranten over de PVV, dan staat de mailbox hier helemaal vol... en hoef ik me de hele nacht niet druk te maken om het aantal bellers. Uh, maar vannacht gaan we het dus echt uh, over sporten hebben... en over persoonlijke verhalen. En ik zou u willen uitdagen... Uh, schroom niet om dat ook met ons te delen. Want uh, het is hartstikke leuk om s'nachts naar andere man's verhalen te luisteren. Dat uh, vind ik zelf ook als ik ooit uh, s'nachts wakker lig. Uh, Daar ben ik meestal niet over zonder want ik vind het elke keer weer bijzonder... dat u allemaal luistert. Maar dat is me goed ook, anders zou ik hier voor niks zitten... samen met mijn technicus. En dat zou toch niet de bedoeling zijn. Uh, ik heb vanavond nog gesport. Of tenminste gisteravond heb ik een potje gevolleybald. Maar ik ben dus vannacht benieuwd hoe dat bij u zit. Bent u zo iemand die, die altijd al meer wil sporten... maar waar het er nooit van bij komt? Of was u vroeger misschien wel ontzettend getalenteerd... maar mocht u niet op les omdat het te duur was? Of had u misschien wel een, een enorme carrière in het vooruitzicht... totdat u uh, bij het skiën uw been brak... Ik ben, uh, ik ben gewoon heel benieuwd uh, hoe dat zit met uw sportverhaal en uw uh, sportcarrière. Uh, hoe klein die ook is. U kunt het met ons delen op het nummer 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook even een mailtje sturen. Dat kan dan naar nacht@eo.nl Of eventjes reageren via Twitter. En dat kan dan naar ditistenacht. Of met de hashtag ditistenacht. Ik hoop uh, zo met u erover te praten... He, ook al is het maar gewoon dat u elke week een keertje steldansen doet. Uh, uh, of dat al een, een tijdje gedaan heeft, maar dat er niet meer van komt. Alles mag gedeeld worden. Bel gewoon eventjes 0800 1121. Dan gaan wij ondertussen luisteren naar I Want The World To Stop. en Sebastian met I want the world to stop. Uh, ik wil niet uh, dat de wereld stopt met bellen... want dat is toch weer een beetje wat er gebeurt nu. Het is altijd mijn grote angst bij een nieuw Interest onderwerp. Terwijl ik weet zeker dat er verhalen zijn. Ik weet het gewoon zeker. Want ik zie al bijvoorbeeld op Twitter... zegt uh, Joyce met de Twitternaam Daisy-Arnhem... Dit is de nacht wil het graag hebben over mijn sportcarrière. Alle zes weken. Ja, Joyce. Alle zes weken. Je mag ze gewoon uh, met ons delen hier op 0800 -121. En dat geldt ook voor u, want u denkt misschien... mijn verhaal is niet interessant genoeg, of waar gaat het over? Maar elk verhaal is interessant. Hè? En anders, eh, anders laat ik mijn technicus wel antwoorden eh, wat hij aan sport doet. <laughs> we gaan het gewoon proberen. Laat alsjeblieft eventjes eh, wat van u horen op 0800 1121. Ik blijf het gewoon nog eventjes proberen. En ondertussen laten we ons eh, verblijden met muziek... door eh, Diana Rust. En die eh, zingt over haar old piano. Dat was de oude piano van uh, Diana Ross. My Old Piano. Ik geloof niet uh, dat het echte oude piano was, maar het klonk hartstikke goed. Uh, ik, uh, ik word een beetje moeiloos uh, van het onderwerp. Uh, dus ik heb een uh, speciale troef vannacht. En die uh, troef is uh, Mart Smeets. Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen. Maar misschien dat dat toch wel wat uh, reactie oproept. Want wie kent nou niet Mart Smeets? Hij ligt een beetje onder vuur uh, de laatste dagen. En uh, zeker gisteren ging het hele internet tekeer. Uh, aangevoerd door uh, presentator Mark de Hond. Het was namelijk zo dat, uh, misschien heeft u het gezien of niet, en uh, als u het niet gezien heeft, moet u maar eventjes uh, goed luisteren. Uh, zondag, uh, u, uh, u weet misschien, Mart Smeets heeft elke avond het programma, uh, wat is het, London Late Night, waarin hij napraat over de prestaties op de Olympische Spelen. En uh, zondagavond zat hij uh, onder andere met Manon Flier aan tafel, en dat is een, uh, een volleybalster. En zij is volleybalster in het Nederlands damesteam. En dat Nederlands damesteam heeft zich net niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Uh, en dat is vier jaar geleden is dat ook al gebeurd. En acht jaar geleden ook al. Dus die hebben, ja, die hebben gewoon echt een beetje een, uh, een baalcarrière. Want elke keer werken ze zo hard en uh, door, om de een of andere reden lukt het elke keer net niet. Dus die, die zit uit de banen, is dan mee met haar partner. Want haar partner, dat is dan uh, volgens mij uh, Rijn nummer Nummerdoor. En die is, uh, uh, dat is een beachvolleyballer. En samen met Richard Schelde die het hartstikke goed. Uh, hebben zich vanavond weer ergens geplaatst voor de finale of de finale, weet ik het. Uh, en zij is gewoon als partner mee om hem te supporten. Maar ja, is zelf ook natuurlijk volleybalster, had ook graag meegewild. Dus zit daar toch misschien een beetje met een dubbel gevoel. En die, die, ja, die, u weet wel, Martsmeets, die vertelt graag, die, die neemt graag zelf het woord. En die, uh, die, die wrijft dat zo pijnlijk bij haar erin, dat ze daar eigenlijk... Dat ze, dat ze eigenlijk hartstikke verdrietig moet zijn, want er zit dan iemand anders bijvoorbeeld aan tafel, een sporter die een van de volgens mij van de trampolinespringers van die dag, en die heeft natuurlijk dat, dat jasje aan, dat oranje jasje van Nederland. En dan trekt hij aan het jasje en zegt: ja, dit had je aan willen hebben, hè, Manon. Dit had jij graag ook wel aan willen hebben, maar dat is niet gebeurd, hè? En als, als een soort kleinkind zit hij, zit hij even zout in de wond te wrijven, wel tien minuten lang. Dat zij niet naar de Olympische Spelen is gaan, en dat is bij veel kijkers eh, toch behoorlijk in de verkeerde kuil gehad geschoten. Um, ik weet niet of u het heeft gezien. Misschien heeft u het wel niet gezien. Of misschien heeft u wel helemaal niks met de Olympische Spelen. Laat dat dan ook eventjes weten. Want ik ben uh, toch even benieuwd of uh, sport gewoon niet past bij nachtpubliek. Dan, uh, dan uh, trek ik een conclusie en dan verzin ik wel een ander onderwerp. Want zo zijn we er ook alweer. Dus, dus laat gewoon eventjes weten uh, uh, uh, wa waarom dit, waarom Mart Smeets wel of niet iets met u doet. Wat u ervan vindt. Of u wel eens kijkt s'avonds of dat die hele Olympische Spelen u gestolen kunnen worden. U kunt dat eventjes laten weten door uh, te bellen naar 0800 1121 0800 1121 uh, of even mailen natuurlijk naar uh, uh, nacht@eo.nl. Via Twitter uh, reageren kan ook. Dat doet 14 seconden geleden Ingrid Mets. Die zegt: ik ben sinds twee maanden aan het roeien geslagen en dat is leuk. Ook als 50 plus gewoon mogelijk. Ingrid, bel even gezellig in of uh, mail even je nummer. Dan kan ik jou even bellen. Dan uh, kunnen we eens even over kletsen. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Dus uh, bij deze mijn oproepje. Uh, kijk, ik zie een beller uh, binnenkomen. Dan gaan we toch eens eventjes kijken wie dat is. Goedenacht met Renzen. Ja, met Kees. Hallo Kees. Uh, Mag ik Nederland, je feliciteren? Nederlands is wereldkampioen geworden. Wensdenken. In, in wensdenken? Ja, als je de Nederlandse verslaggever zorgt... Uh, die wensen steeds dat Nederlanders goud halen, zilver halen. Nederland is wereldkampioen, denken. Oké, okay. en dat is geen Olympische sport, hè? Volgens mij wel. Oh. of het zou er wel één moeten zijn wat jou betreft? Nou, wij wensen steeds, die verslaggevers, wensen steeds dat wij één worden, twee worden. Het maakt niet uit... Vanmiddag nog bij het zeilen, bij het paardrijden, wij worden steeds nummer één. Maar ja. helaas. Ik, het klinkt alsof jij je er een beetje aan ergert. Heel erg. Ja? Maar, maar waarom Ik kijk, kijk je dan? bellen. Wat ik kijk vaak naar de Belgen. Naar de Belgen? Oké, okay, de Belgische televisie. Zijn. Dus die zijn iets minder uh, daarop gericht. Ja, ja, een heel stuk minder windtankers. Ja, maar ja, die halen ook bijna geen medailles. Ja, <laughs> Toch? Maakt me niet uit. Oh. Misschien, misschien wel daarom dat de verwachtingen daar wat lager liggen. Dat zij meer gericht zijn nee, op de andere nee, nee, nee. landen. Nee, nee, Ik heb het over de Nederlandse verslaggevers. Ja, precies. Bij duurrennen, bij, bij alles. Bij okay. elke sport. En daar word je en, moe van? Rust zijn wij. Maar begrijp ik dan dat je het wel leuk vindt om sport te kijken... en wel leuk vindt om de Olympische Spelen te kijken... maar dat je alleen moe wordt van de instelling van de verslaggevers? Absoluut. Oké. Okay. En welke Belgische zender kijk je dan? Uh, de BRT. BRT, oké. Okay. Nou, dat is misschien een mooie tip. En wat vind jij van Mars Smeets dan? Ja, die man is net oud als ik ben en, en ja... Uh, hij doet niet slecht. Hij, nee? Nee, maar het is de minst slechte. De minst slechte? Oké, okay, maar hoor je dan bijvoorbeeld wat ik, wat ik net vertelde? Nee, dat heb ik niet. Uh, heb ik gemist. Ah, oh, nee. oké. Okay. Ik zal die nog, nog een keer maar vertellen. Hey, is, is dat denk ik, want ben jij een vaste luisteraar van, uh, van dit programma? Van uh, sowieso 's nachts naar radio 1? Ik ben een vaste luisteraar van avond- en nachtprogramma. Oké. Okay. Ja. Hoe, hoe komt dat ja. trouwens? Waarom ben je altijd uh, zo laat wakker? Ja, maar slaap je dan niet? Of slaap je overdag? Of, uh... Nee, nee, nee. Meestal ga ik om twee uur slapen. Twee uur slaap? Om twee uur. Oh, om twee uur ga je slapen. Oké, okay, dus je bent nu eigenlijk een beetje laat wakker. Ja. Oké, okay. maar uh, kun jij me dan uitleggen misschien? Eh, want ik probeer dat een beetje nu te achterhalen. Uh, heeft het nachtpubliek zo weinig met sport? Precies. Heeft het, uh, het luisterpubliek van Radio Eestas heeft dat zo weinig met sport? Dat, dat vraag ik omdat er zo weinig mensen bellen, zeg maar. Snap je? Dus als, als ik een onderwerp aansnij over, uh, over immigratie of over, uh, over uh, rechtse politieke onderwerpen, dan, dan staat de telefoon hier roodgloeiend. Nee hoor, nee, ik ben een echte sportkijker. Oké, okay, jawel. Nou, dat is mooi. Hé, hey, uh, dank voor jouw belletje vannacht. Nee, Nederland is Nederlands wereldkampioen denken? En uh, dat wil ik even kwijt. Oké, okay. en als de mensen het met jou eens zijn... dan moeten ze dus even de VRT aanzetten, de Belgische zender. Uh, nou, die hebben betere verslaggevers dan, dan wij. Ja, ja, wij. Wij zijn een FF. Oké. Okay. Dank u wel voor jouw uh, jou ja. belletje. oké. Okay, en uh, slaap lekker alvast, hè. Doe. Doe. Nou, dat was uh, in ieder geval één bellen. Mijn nacht is uh, nu alweer goed. Uh, uh, <laughs> mocht u daardoor uh, aangezet of, of zich uh, aangesproken voelen... Bel dan ook vooral even op, hè? Ingrid. Je hebt ook nog steeds niet uh, gebeld. Dat mag. Je kunt gewoon gezellig met ons en Zo eng is het niet. 0800 121. Het is nog eens gratis ook. 1121. Um, ik ga nog even proberen. Oh, we hebben er nog één. Het wordt een beetje een soort uh, op de bonne voor je. Hallo, goedenacht. Goedenacht. Wie heb ik aan de lijn? We spreken met Memo. Memo? Ja. Dat is een mooie naam. Ik ben helemaal mee eens met uh, vorige luisteraar. Ja? Ja, ik kijk ook uh, graag naar sport, vooral naar Olympische spelen, maar irriteert me eerlijk gezegd uh, politisering van uh, bepaalde sportisten en, en, en als iemand van uh, zeg maar bepaalde land aan de buurt is, kan niet ontbreken aan politische commentaren hoe situatie is, is in zijn land of dat of dat. En dat irriteert me heel erg. Okay. Ik vind de Olympische Spelen verbroedering gebeuren. Yeah. Dat mensen komen bij elkaar. En niet, uh, uh, niet is taak van uh, sportcommentatoren sport om dat te vertellen. Nou, dat vind ik mooi gezegd. Dus jij stelt dat ze dat ze te veel de politiek erbij halen, terwijl het eigenlijk gewoon alleen niet om de sport bij, niet moet gaan. Bij, niet, niet, niet vaak, maar gebeurt wel. En dan lijkt dat vaak is. Oké. Okay. En uh, ik, ik vind uh, dat iedere sportist in de wereld uh, verwacht als uh, top, uh, zeg maar, uh, gebeurtenis in zijn carrière. En dat kan wel ontbreken aan politische commentaren. Ja, duidelijk. Hey, en uit welk land kom jij zelf? Want je praat vrij goed Nederlands, maar ik hoor toch een klein accentje. Ja, ik, ja, ja, ik kom van uh, Zuid-Oost-Europa uit Balkan. De Balkan? Ja. Oké. Okay. En, uh, ja... Kijk eens, ik kan niet over sport praten zonder politiek. Nee, precies. Maar, maar is dat daar anders dan? Hm? Is dat daar anders dan, op de Balkan? Nou, ik, uh, ja, ik weet niet hoe daar is nu, omdat ik lang uh, woon hier in Nederland. Maar zeker ontbreekt aan die politische com commentaar. Kommentaren, zeg maar. Oké, okay. en, en, wat, en is, uh, wat, wat mij nog irriteert: ik heb niks tegen geen enkele land in de wereld, maar Nederlandse media is zo, uh, zeg maar, pro-Amerikaans, dat, dat is ongelooflijk. Lijkt zoals wij zijn 51ste. Zeg maar, uh, land van Amerika of zo. De ene Westerse sportisten hun hang gaan, waar dan ook komen ze vandaan? Oké. Okay. Ja, maar vind je, vind je dan niet dat ze in andere landen, bijvoorbeeld in, uh, in Oost-Europa, misschien wel wat anti-Amerikaans zijn? Ik denk van niet, wat, wat sport betreft. Oké. Okay. Ieder, iedereen geniet in uh, successen van alle sportisten in de wereld. Dat is mijn mening, maar ik weet niet wat. Elke individu en of, of, of denken of dat of dat. Nee. Sport is, uh, zeg maar, het uh, veld waar gevochten in sportisch, op sportische manier moet worden. Ja, precies. En niet in politieke manier. Nee. Ik vind het een, een mooie boodschap, zo midden in de nacht. Dank u wel voor de mogelijkheid om te reageren. Geen probleem, en, ik vond het fijn om je te spreken. Het programma, ik kluister ik iedere week. Ah, oh, dat vind ik leuk om te horen. Dank u zeer. Ja, dat zo oefen ik mijn Nederlands, weet je wel. Ja, is dat, is dat, uh, ja dat is een soort van ja? uh, jouw manier om in te burgen? Tuur, tuurlijk, tuurlijk. Ja? Oh, als ik bel, dat is uh, uh, licht aan mij, zeg maar, woordencapaciteit. Ik ja, weet ja. dat het min minimalistisch is, maar ik probeer wel uh, verstaanbaar te zijn. Nou, ik vind dat je behoorlijk goed uit je woorden komt. Dank je wel. Ik kan altijd beter. Ho hoe lang uh, ben je al in Nederland? Nou, ik ga wel zeggen. <laughs> Twintig jaar. Twintig jaar? Oké. Okay. Ja. Maar heb, was er toen ook al zo'n inburgeringscursus of moest je toen op eigen houtje Nederlands leren? Nee, het was wel georganiseerd wat betreft Nederlandse taal, maar ik wil die in en dat onzin. Ja, is zijn onzin? Dat, dat, dat, dat kun je niet bij mensen oproepen. Dat komt vanzelf. Ik had in eerste periode ik had wel, uh, hoe moet ik zeggen, tegenstrijden. Uh, tegen Nederlands taal te leren of zo, maar later heb ik wel zelf inzien dat zonder taal kan ik niks doen, dus ik moest wel op mijn eigen, uh, uh, zeg maar, uh, yeah. initiatief. En wat mij veel heeft geholpen is televisie, vooral programma's met ondertiteling Nederlands yeah. en radio luisteren en dat is, ja. Yeah. Nou, daar heb je een hoop van geleerd hoor. Ja, jawel, dankjewel. Want, want ben je dan ook... Hoe, hoe oud ben je als u vraagt me Ik ben in de 40ste. In de 40ste, oké. Okay, want be, ben je ook aan het werken of niet in, uh, in Nederland? Ik ben kunstenaar. Kunstenaar? Ja. Ah, kijk. Ja, dat is ook niet dan een beroep waarbij je elke dag heel veel mensen spreekt, denk ik. Nou, ik probeer op mijn manier met mensen te spreken en betrekken met mijn schilderijen. en uh, Er is altijd, zeg maar reden om in gesprek te met mensen te komen en uh, ja, iedereen bouwt eigen weg, zeg maar. Oké, okay. maar je bent een schilderend kunstenaar, dus je maakt ja. uh, mooie schilderijen. Jawel, jawel. Of dat mooi is, dat weet ik niet, <laughs> maar er is iets wat ik graag doe. Oké, okay. en, en kan ik iets uh, op, bijvoorbeeld op internet bekijken van wat jij hebt gemaakt? Dat niet. Ik ben helemaal accomputeriseerd. Oh, okay. ik, ik heb niks met computer te maken. Maar... Het enige elektrische apparaat dat ik thuis heb, is radio en koelkast. Echt waar? Ja hoor. Geen, eh, geen magnetron of iets? Nou, op die manier ben ik heel erg primitief en ik ben echt trots op. Ja, ik vind het ook hoor. Ik wat ben wel. ook zonder mobiel en, en, en, en dat en ik leef in een rustige leven. Kijk, dat klinkt goed. Jawel. Ik vind, het, ik vind het leuk om je even wat beter te leren kennen. Dankjewel en succes met de oudzending. Dankjewel, fijne nacht. Dag. Kijk, dat zijn nou eens uh, mooie verhalen zo midden in de nacht. En uh, ja, wat me opvalt, aan de laatste twee bedders... die delen eigenlijk graag wat ze, wat ze niet leuk vinden aan, uh, aan sport uh, op, uh, op televisie. Ik, uh, ik zie nog een lampje branden. We gaan gewoon er even eentje erin gooien... dat we even naar muziek gaan luisteren. Goedenacht. Hallo, ik ben Hallo, Koen. Zit je in de vrachtwagen... Nee, ik zit gewoon in de auto. In de gewone auto? Oké. Okay. Ja. Waar, uh, waar ben je nou onderweg? Naar huis. Ik kom van Schiphol. Ik kom net uit Londen. Echt waar? Ben je naar de Olympische ja. Spelen geweest? Ja. Oh, wat leuk. Ik had een prijs gewonnen, dus ik kwam drie dagen daarheen. Oh, hoe had je die prijs gewonnen? Het was een uh, soort uh, talent show op het werk. Dus ik moest filmpjes filmpje insturen. Oh, en wat moest je doen op dat filmpje? Ja, ik, had, ik, ik doe wel een wedstrijdsport met mijn hond, dus daar had ik een filmpje van ingestuurd. Een wedstrijdsport met je hond? Ja, behendigheid. Zeg je dat dan? <laughs> nou, behendigheid op zich wel, maar behendigheid als in een sport wat je samen met je hond doet, dat, dat zegt mij maar niet zoveel. Maar vertel. Nou, ik moet een parcours afleggen met uh, sprongetjes en tunnels en, uh, en dat soort uh, dingen. Oké, okay, Daar en doe ik wedstrijd in. En dan zie je aan de kant, zij dan je hond aan te moedigen en de hond doet maar het werk. Nou, je moet meelopen hoor. Dus uh, je staat niet aan de kant. Ah, oké. Okay. Ja? Maar, maar je, je moet niet zelf ook die tunnel onderdoor, denk ik, of wel? Nee, nee, nee. nee. Dat hoeft niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Maar is dat, is dat... Dat is geen uh, Olympische sport, hè, geloof ik? Nee, nee helaas nog niet, nee. nog, nog niet? <laughs> maar, maar, maar ik heb er wel teken voor verdiend, naar de Olympische Spelen. <laughs> ja, hartstikke leuk. Maar hoe lang ben je geweest? Ik ben uh, uh, zaterdagochtend vroeg vertrokken. ja. En uh, nou, we zijn dus net geland uh, om half twee op Schiphol. Oké, okay, en, wat, en wat, heb je dan, uh, wat heb je dan gezien? Want ik kan me voorstellen, als je dan daar bent, uh, gebeurt er gebeurt elke dag zoveel op zulke, zoveel verschillende plekken. Ja, uh, we hadden ook uh, kaartjes gekregen. En uh, ik had uh, de eerste dag hebben we handbal gezien. Ja. En gisteren hebben we een gezien. Dat was echt heel spectaculair. Oh ja, van Schel en, en maar door. Uh, hè? Ja, we hebben de, de, de dames gezien. Helaas zat het Nederlanders er al niet meer in. Oh, oké. Okay. Bij de dames die bij de heren wel toch? Wat zeg je? Bij de heren zitten ze er nog wel in toch? Ja, bij de heren wel, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Okay. En uh, vandaag zijn we in het Olympisch Stadion geweest. We hebben we uh, de autonomiek gezien met uh, de discuswerpers ja. en, uh, en nog uh, hardloper 800 meter landhouders Die uh, uh, als tweede door de kwalificatie kwam, dus dat was erg leuk. Oké. Okay. Is dat nou... Ik vraag het me wel eens af als ik het... Uh, en ik moet zeggen, ik ben een gemiddelde kijker. Dus ik volg niet alles, maar ik, ik heb het graag wel even aanstaan. Uh, op tv ja. zie ik alles zo goed. En word ik altijd precies op het goede moment. Ergens uh, staat de camera de close op. Mis je niet ook ja. een heleboel? Of zie je het dan niet goed als je ergens in zo'n groot stadion zit? Nee, je ziet het wel goed. Want ten eerste worden alle onderdelen steeds van tevoren aangekondigd. via grote schermen en dergelijke. En nou ja, er wordt omgeroepen en je kunt het op de schermen eventueel nog terugzien als je iets gemist hebt. Dus okay. uh, zo werkt het. Goed geregeld. Uh, ja, ik ben ook drie dagen in het Holland-Heinekenhuis geweest. Oh ja. <laughs> en uh, daar waren we zaterdagavond toen de zwemploeg werd gehuldigd. Ja. Ja, dat, dat was een, uh, een onvergetelijke gebeurtenis. Dat was echt geweldig. Ja. Dus uh, en, uh, ja, ik ben het er niet zo mee eens dat we te veel wensen denken. Want ja, om... Uh, om een resultaat te halen moet je wel focussen en, uh, en visualiseren. Dus je moet ervoor gaan, hè? Ja, nee, dat is zeker waar. Maar het is dus, uh, wel... je, moet, je moet wat positief uitgaan, toch? Ja, dat klopt. Maar ik, ik snap wel bijvoorbeeld als mensen zeggen... Want he, die huldiging was natuurlijk ook met onze nationale nieuwe heldin Kromo Jojo. Ja, uh, en, Die had toen de eerste gouden medaille gehaald op de, wat was de 100 meter vrij. En toen dachten we allemaal wel eventjes dat ze ook de 50 meter vrij zou halen. En dat, dat deed ze ja. dan ook, maar ik denk wel, ja, als iedereen dat zegt en zij leest dat dan op Twitter ook zelf. En uh, ja, ja, ja. dat is toch ook wel heftig, denk ik. Als iedereen maar even wacht dat je het dan maar even gaat, uh, gaat doen. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, dat, dat, daar heeft ze natuurlijk zelf een hoop wel meegedaan. Door, uh, door ook gewoon heel goed te presteren voor die tijd. Ja, dat is waar. En, ja. uh, als, je, als je de rest er iedere keer afzwemt, net zoals met you Bolt, is de avond, Ja. Ja, er uh, wordt, wordt er wat van je verwacht. Ja, It, it's lonely at the top. Ja, ik zei, it's lonely at the top. Ja, ja, ja, ja. <laughs> voor ja. voor, uh, voor Chromie Jojo in ieder geval. Want, want hoe, hoe ging dat dan in dat Heineken? Ik zie af en toe wel wat beelden voorbij komen van één grote feest in de massa. Zijn er ook artiesten ja. dan die daar optreden? En, en hoeveel ja, mensen top, zijn er dan? Ja, ja er waren 6000 mensen toen wij, uh, toen wij er waren. In een enorme hal is dat daar. ja En uh, Alexander Palace, en dat, was, dat was echt geweldig. En uh... Uh, nou ja, goed. Uh, eerst wordt er opgetreden door artiesten en dan daarna komt er een disjockey van Radio 538. Ja. Yeah. En uh, nou ja, die maakt eerst een feestje van met allerlei uh, feestmuziek zeg maar, mazingmuziek. Ja. Yeah. Nou ja, en ze moesten dus nog nog eerst niet zeker of die sporters zouden komen. Oké. Okay. En uh, op een gegeven moment toen, uh, werd het zeker dat ze zouden komen, want ja, ze moeten dan van uh, het Olympic Park ze wel vervoerd worden naar het uh, ...naar waar wij zaten dan, naar uh, Alexandra Palace... ...en dat was best nog wel een eindje weg. Ja. Yeah. Want uh, de afstanden in Londen zijn best groot... ...maar je hebt een... Uh, ...ja, voor de supporters in ieder geval... ...een fantastisch metro net. Ja. Yeah. Dus uh, dat was echt helemaal super. En uh, nou ja, goed, en toen werd het season, was het zeker dat ze kwamen. En toen, uh, ja, toen begon de huldigingen... ...en uh, worden ze één voor een... Uh, ...komen ze de trap af. En uh, worden ze zeg maar, toegejuicht en toegezongen door het publiek. Oh, oké. Okay. Ja, wat uh, en, kl uh, klinkt dat een leuke gebeurtenis. Ja, zeker. zeker uh, voor die sporter zelf ook. Dat er gewoon zetduizend mensen in, allemaal bijna in het oranje staan. Te feesten en uh, ja, toejagen. Dat is toch prachtig. Ja, jij staat er dan lekker mee te hossen in het oranje. Ja, ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. Wel, wel grappig. Dus, en, uh, ja, ja doe maar. Nee, zeg maar hoor. Uh, en ik, en, ik, en ik, ben, uh, ik ben echt super, super... Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, onder de indruk van de Engelsen hoe ze het georganiseerd hebben en uh, hoeveel vrijwilligers en hoeveel mensen uh, klaarstaan om je de weg te wijzen en te helpen. en uh, te, hoe dat? Ja, als je vragen hebt, ze, ze staan al gelijk klaar en met microfoons, ook een kantje op moet en, uh, ja. en iedereen is even vriendelijk en leuk en gezellig en uh, echt ongestelbaar hoor. Kijk, ja, en ze spreken natuurlijk allemaal goed Engels. Dat is nog wel z'n ding, hè? Dat is nog wel zijn ja, ding, Engels, ja. dat is nog dat dat ding met die grote sportevenementen. Ja, wij als Nederlanders die hebben dat natuurlijk ook mee, hè, dat we dat allemaal wel redelijk goed doen. Dus, uh... ja. dus de, je begrijpt ja. elkaar. En het is inderdaad, volgens mij zijn er, alle om zijn er grote complimenten aan, aan Engeland uh, vanuit alle landen volgens mij, want ze hebben het uh, ja. dik voor elkaar. Ja, het is echt fantastisch geregeld allemaal. Maar dat kost dan ja, ook wat, ja. hè? Ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Maar als je daar op het Olympisch Park rondloopt, daar ja. lopen per dag gemiddeld zo'n 200.000 mensen rond. Je weet niet wat je ziet. Zo. Zo'n druk dat het overal is. Echt ongelooflijk. Ik ga ook een prijsvraag doen, denk ik. Misschien kan ik nog. Ja, nou, dit, die moet je moet het zeker doen. Nou, vier jaar is het in Rio, dus dan wens ik je succes. Ja, precies. <laughs> dat, is, dat is iets minder handig om even een weekendje over te vliegen, denk ik. Ja, ja, maar dit was het echt absoluut waard, want het is... Uh... Nou ja, 40 minuutjes ben je aan de overkant hè, met het vliegtuig. Niet ja. te boven, Dat is waar, ja. Dus, Hé, uh, ja. hey, maar even, want uh, ik vind het wel grappig, want jij zegt... Ik sta lekker te hossen in het Oranje, in het uh, holland heineken House en, uh, en, ja. en, en je luistert ook naar Radio 1. Dat is wel een grappige mix, eigenlijk. Ja, dat, uh, ik, ik ben nu op de terug naar huis. Dus ik moet naar Friesland. Ja, oh, dat je klinkt moet je nog een Ja, dat ik moet nog een eind. Het is dus lekker radio-tjaan en lekker luisteren. En, uh, ja. en op, nou, op nou, ja, 538 goed, goed, is het... Op 538 hebben ze alleen maar dreumuziek nu en op Radio 1 wordt er nog over, ergens over gepraat. Ja, en nu luister ik een beetje goed, weet je wel. En dan blijf ik wakker. Ja, dus, dus, uh... dus, dus eigenlijk help ik jou nu ook een beetje. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Nou, ja, dat is absoluut. mooi. Mag dan, dan mag, je, je mag nog wel even iets, kort even iets vertellen over dat, uh, over dat uh, uh, met je hond. Want hoe kom je er in naamde vrede bij om, om te gaan, uh, uh, um parcours te gaan lopen met je hond? Behendigheidsparcours. Nou, nou, dat zou ik je vertellen. Ik heb twaalf uh, jaar geleden mijn eerste hond gekregen. Ja. Yeah. Uh, en Jack Russell, En uh, daar heb ik uh, nou een jaar of vier, denk ik, mijn training mee gedaan. Ja. Yeah. En uh, dat vonden we allebei op een gegeven moment niet meer leuk. De niet en ik ook niet. En uh, toen kwam ik iemand tegen bij onze hondenclub en die was naar een andere hondenclub gegaan en daar deden ze flyball. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar... Ja, het zegt me wel toen... iets, maar... Dan moet de hond die moet over vier uh, hekjes heen springen en dan uh, staat er een apparaat en dan moet hij op het pedaal drukken en dan komt een balletje uit. En dan ja. moet hij vangen en dan moet hij over die vier hekjes weer terug. Dan moet hij zo snel mogelijk. Nou ja, goed. Dus uh, ik denk, hé, hey, dat is leuk, dat ga ik ook doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ja, dat is, uh, uh, als die hond het denk ik kan, ja, dat is het dan, weet je wel. Dus ja. uh, dat verveelt ook wel snel. En toen... Uh, toen kwam ik bij diezelfde honderclub, uh, deden ze ook aan uh, behendigheid. Een uh, paar keer wezen kijken en dat leek toch wel heel erg leuk. En uh, het is ook gewoon, uh, ja het is niet zomaar een sport. Het is echt wel, uh, je moet er best wel veel voor trainen. Ik train twee keer in de week met mijn wedstrijd al. Echt waar? Ja, nou, maar, ja, ja. Maar wat ik. train je dan? Wat ga je dan precies doen? Nou kijk, je, je moet uh, je moet parcoursje afleggen. Ja. En uh, dat parcoursje is niet altijd hetzelfde, het is altijd anders. En uh, daarin heb je toestellen uh, zoals tunnels, nou, sproentjes heb ik verteld. Maar je hebt ook een wip waar die op moet lopen en dan voorzichtig uh, gaat die wip naar beneden, weet je wel. En uh, nou, je hebt een soort uh, ja, een kattenloop, heet dat in, uh, in de uh, zeg maar ja En uh, daar moet je al ook overheen, dat is een, uh, zeg maar een uh, plank op ongeveer uh, onze schouderhoogte. Op uh, 1,70 meter 70, denk ik hoog moet hij eerst schuin mee oplopen en dan uh, een stuk recht en weer naar beneden. En dat is uh, 20 centimeter breed. Ja. Dus de dijfstin is heel veel ruimte. En nou ja, goed. Uh, en daar zit er aan het en aan het eind, zit er een wit vlak. En dat moet hij raken. Als hij dat niet raakt, heeft hij strafpunt, zeg maar. Ja. Wel, uh, het is echt een hele sport inderdaad. Ja, wat, en je wat, hebt nog uh, uh, uh, de, paal, de paaltjes. Ze zijn zacht. Dan moet hij omheen zicht zacht. Twaalf palen. Ja. Nou ja, en dat soort dingen zitten er allemaal in. Dus, uh, en... Uh, ja, je, je moet die hond dus zeg maar met je lichaam, met de beweging van je lichaam moet je die sturen. Oké. Okay. Ja, en dat train je dus. Je moet dus. Uh, dat moet je heel goed leren. En. Uh, de hond kan natuurlijk goed. En nu komt het veel meer op mij aan. Dus uh, op timing en op de snelheid en dat soort dingen. Ongelooflijk, joh. Daar gaat, gaat een wereld voor me open. Ja, dat begrijp ik. Ja. <laughs> regent het, maar regent maar het, kijk het kijk trouwens daar of niet? De... Sorry. Regent het zwaar bij jou? Nee, ik ga jou voor een asfalt dat een beetje kabaal maken. Ah, vandaar. Ik mocht nog harder gaan rijden, dus vandaar. Vandaar, ik snap het. Ik ga het voor wat zachter rijden, dan hoor ik me bij. Dat is goed. Hey, eh, want wat ik me nog afvraag, kost het niet heel veel tijd? Dus je zegt twee keer in de week trainen, wedstrijden. Eh, kom je zelf ook nog wel aan tijd en, eh, en misschien wel aan sporten toe? Uh, nou ja, dat sporten wat ik doe, dat is dus alleen maar dit. En uh, uh, het is inderdaad af en toe een je veel, ja. Maar... Ja. Uh, ja, nou ja, goed, daar uh, dat moet je zelf met je rekening mee houden. Oké, okay. maar is, is dat dan... Uh, wat, ben jij uh, alleen of, of heb je een uh, gezin? Of, uh... Nee, ik heb een vrouw en ik heb uh, vier honden. <laughs> een vrouw en ja. vier honden. Yes. Maar vind je vrouw dat net zo leuk als jijzelf? Ja, ja, ja ik vind het ook leuk. Alleen uh, ze doet het zelf niet, maar ze vindt het wel heel leuk om... Uh, nou ja, ze is sowieso wel gek van hondjes natuurlijk, anders kan het niet. Ja. En uh, uh, nou ja, ze vinden het ook leuk om mee te gaan als ik een wedstrijd heb. Oké. Okay. leuk En uh, hoor. je moet je voorstellen, dat we met de hondenclub zijn we dan meestal met een man of uh, ja 10, 15, naar zo'n wedstrijd toe. En uh, nou ja, dat is ook hartstikke gezellig. Ja, wel, wel grappig hoor. Ik kan, ga je met andere gasten ga je naar zo'n wedstrijd toe. In plaats van naar de voetbal of naar, uh, naar de plaatselijke ja. weet ik het wat, ga je naar, naar, naar de honden? de Alleen heb ik ook de tijd gedaan. Oh, oké. Okay. <laughs> Alleen, ik heb nu mijn seizoen gehad verhuurd, want ik heb geen tijd meer omdat ik dit doe. Nee. Je, je klinkt ook niet echt als een Fries trouwens. Nee, ik, kom, dus ik ben uh, oorspronkelijk in Den Haag geboren. Ah, kijk. Maar ja, ik ben met een Fries getrouwd, dus ja. Ja. Daar ga je, hè? Daar ga je. Ja. Hey, goed. Ik vond het echt uh, leuk om even met je te kletsen vannacht. Oké, okay, dankjewel. Uh, heel veel succes nog. Hoe lang uh, moet je nog? Ik moet nog een uur en een kwartier. Een uur en een kwartier. Nou, sterkte erbij. Ja. Ik ga je proberen een beetje wakker te houden. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, bye. Kijk, dat was Koen. Die doet aan behendigheidssport samen met zijn hond. Dat is ook een sport, misschien heeft u ook wel zo'n bijzondere sport. Of misschien ergert u zich ook wel aan die Olympische Spelen op de een of andere manier. Uh, Koen was dus net geweest. Leuk om even te horen van iemand die ook echt in Londen bij datgene uh, is geweest... Wat, uh, wat ik in ieder geval regelmatig even op televisie volg. Uh, als u een verhaal heeft, dan uh, kunt, u, uh, kunt u bellen. 0800-1121, 0800-1121. Uh, ondertussen gaan we eventjes luisteren naar muziek. En dat is een nummer, misschien kent u nog wel, volgens mij ergens uit de jaren 90. Kiss Me van Sixpence en dan The Rich Dit is de nacht, het rense klamer. Kiss Me van Sixpence and None the Richer. We hebben het vannacht uh, over sport. En uh, nou, in het begin van het uur waren er even niet zoveel bellers. Toen uh, beklaagde ik me eventjes erover, en toen kwamen er op Twitter ook wat hele leuke reacties. Onder andere van Teun Putmans. Dat is toch wel een van de meest trouwe luisteraars van dit programma. Ik heb geen idee wie precies is, want uh, hij reageert altijd op Twitter, maar zijn, ja, zijn, zijn plaatje is een soort engeltje geen niemand, echt Maar goed, hij doet altijd erg gezellig mee. en zegt, dit is een nieuwe site waar je uitspraken van Mart Smeets kan genereren. Smeetsmakelijk.nl Dus ik heb even uitgeprobeerd met de naam Teun Pupmans. En dan komt dit uit, Teun. Teun Pupmans, als ik aan jou vraag, is dit moeilijk? Moeten wij dit knap vinden? Nou, dat was hem. Dat kun je dus, dat soort uitspraken. Typische Mart Smeets uitspraken kun je genereren op Smeetsmakelijk.nl Aan de telefoon heb ik Kenneth. Kenneth, goedenacht. Goedenacht. Jij Hallo. dacht, ik bel ook eventjes. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik uh, lag in bed, ik was wakker en ik, ik hoorde je. Oké. Okay. En uh, ja, persoonlijk heb ik niks met, uh, met Olympische Spelen. Helemaal ja, dus niks? Ik, nee, ja, nou ja, af en toe als ik bij vrienden ben, dan, uh, dan kijk ik wel even. Maar ja. persoonlijk heb ik niks met de televisie. Oh. <laughs> <laughs> en, en ook niet met sport? Ja, sport zelf. Ja, sport zelf wel. Okay. Uh, ik heb vroeger ook uh, gesport. En ja, uh, nou, het is uh, verschillende, verschillende soort sporen, heb ik gedaan. Oké, okay, want hoe, hoe, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Nou, oorspronkelijk ik uit Suriname, maar ik, ik ben hier al die aarde. Je komt uit China en, oorspronkelijk? Uh, wat zeg je? je nou China? Nee, Suriname. Oh, Suriname. Ik denk oh, <laughs> ik, ik hoor toch uh, weinig Chinees accent hier. <laughs> je bent grappig, hè? <laughs> Ja, nee, maar ik, uh, ik ben hier al jaren ja En, en, en wat, voor sport, uh, wat voor sport hou je zelf van dan? Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb vroeger kickboksen gedaan. En zelf uh, nu, nu zwem ik. En, uh, en uh, atletiek vind ik wel leuk. Oké, okay, je zwemt. Maar is dat dan uh, recreatief of uh, echt ook een beetje wedstrijd zwemmen? Nee, nee, nee, recreatief. recreatief. Ik, ben, ik ben al heel veel ik, ik ben al bijna. Bij de 50. Bij de 50. Ja. ja. Dat moet ik eigenlijk u zeggen, of niet? Zeg je? Nou, ik? nee. Ja, ja, nou. <laughs> <laughs> dat hoeft niet. Ah, oké. Okay. Nee. nee, dat is het goed. Hey, en uh, Suriname neemt ook uh, deel aan de Olympische Spelen, toch? Of niet? Oh ja, nee. Daar weet ik niks van. Nee, niet? Ik, uh, nee. Oh. Zelfs, ik heb uh... niet... Uh, ik, ik hoor, hoor, hoor als niks van ze... Op dat gebied. Ik ga even zo. Nou, misschien let ik daar niet op. Maar ja, sowieso. Wat als ik, als ik, als ik al zei. Ik, ik ben niet echt iemand die uh, voor de buis zit. Want meestal word ik helemaal stress van, die, van dat ding. Ah, oh, oké. Okay. Je, je, hebt, je hebt wel een televisie? Ja, ik heb wel een televisie, maar oh. ik heb het nooit aan. Oh. Of uh, moet dit dan uh, uh, iets van de VPRO zijn ofzo? Of, of, okay. of van de EO maar... natuurlijk. Ja, van de eeuw. Daar, daar kijk je ook graag ja, naar. Ja, want eeuw had laatst van, uh, van die, uh, over, over uh, een film over de aarde. Hoe het allemaal derde Ja, precies. Frozen, ja. Frozen Planet, denk ik. Yes, yes, that's it. Dat was wel een hit, uh, geloof ik. Ja, ja dat is uh, nou, zulke dingen, kijk ik dan, dan wel eens naar. Ja. Dat is dan ook heel toevallig, hè Dat ik hem dan uh, net al aan heb of dat een bezoek is een van mijn kinderen. Precies. Als je hem zet, en zet, dan zie ik dat gelijk op. Hoe, hoeveel kinderen heb je? Een uh, stuk of vijf. Een stuk of vijf? <laughs> je, je weet het ook niet precies meer. Ja, ja, ja vijf, kind, vijf kinderen heb ik, ja. <laughs> en die, uh, die wonen allemaal in Nederland? Ja, ja, ja. Ze zijn allemaal, zijn allemaal uh, hier in Nederland. Okay. En in Groningen. En de, de, twee, twee, de, twee, uh, de twee jongens zitten in Amsterdam. Oké. Okay. Wat leuk. En als die langskomen, dan gaat de televisie wel af en toe aan. Ja, ja, ga ja. de televisie aan ja. en, en dan uh, zit iedereen te kijken naar hun, hun eigen programma's. Want wat doe, jij, uh, wat, wat doe jij zelf dan als je... Want vaak zetten mensen televisie aan gewoon omdat ze even niet zoveel te doen hebben s'avonds... ...omdat ze even lekker op de bank willen ploffen. Uh, heb, heb, jij, heb jij iets anders wat je dan doet? Ja, ja, ik lees mijn... Uh, mijn, mijn Bijbel lees ik of ik luister naar... Uh, want ik ben van, een, van de acht generatie of ik luister naar Sade, mijn okay. muziek. Dus uh, zoveel doe ik mijn tijd. Maar je leest ook echt lees, s'avonds in de Bijbel? Ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben uh, een uh, belangrijk uh, iets, iets in het mensenleven, vind ik. Moet het zijn dan. Nou, Zeker. Lekker, dan me, lekker bij mezelf, hoor. Ja. Voor mij is dat wel belangrijk. Hè. Nou, wat mooi. Ja. ja, ja, ja. Want daar kan je veel uh, kracht uit putten. En rust. Ja. En uh, dingen begrijpen. Want soms, zoals, zoals dat wat, wat, wat ik hoor, wat ik hier hoorde zeggen over uh, Mark Sneed, of uh, ja. die journalist. Mark Sneed. Ja, Mark Sneed. Mart. En dan tegelijkertijd wordt, wordt er zo uh, gereageerd door veel mensen... omdat hij haar uh, op een uh, verkeerde, ma verkeerde manier bejegende in hun ogen. Dan denk ik bij mezelf, oh, dat is toch nog wel wat, wat positiefs in de mensheid. Maar als je dan om je heen kijkt, maakt er iedereen een potje van. Ik bedoel, snap je wel? Ik maar me volg, hè? Ja, ja, nou, leg, leg maar uit. Nou, is dat... Is dat Max meet uh, zegt zoiets... En er zijn veel uh, luisteraars en kijkers die dan op reageren van hé, hey, maar dat je misschien dat je dat anders moet brengen of bla bla bla. Ja. En dat is wel een. En een, een, een, een ik die dan, die dan dat alles ziet, daar voel ik me uh, prettig bij. Ik denk van, oh oké, okay. weet je. Maar fijn dat mensen daar iets van de... zeggen. Ja, dat mensen er nog iets van zeggen. Ja. Maar als je dan goed in het geheel om je, om, om je rondkijkt. Om je heen kijkt, dan, dan zie je dat we, dat we toch met z'n allen een potje van maken. Ja. Maar waar maken we dan precies een potje van? Gewoon van deze wereld? Ja, op deze wereld. <laughs> ja, toch? Oh, nou, wat een heftig onderwerp opeens. Wat zeg je? Dat is wel een heftig onderwerp opeens. We maken er een potje van. Ja, ja, ik vind het wel. wel. <laughs> ja, ik, ik bedoel, uh, het, loopt, het loopt wel een beetje. Het gaat wel een beetje de verkeerde kant op met de wereld. Hè? Ja. Wat ik mij nou ook afvraag, hè. Ik, vind dat, ik, ik ken wel een aantal Surinamers vrij goed in persoonlijke kring. Wat, wat ik altijd leuk vind bij, bij Surinamers mensen, als dan iemand op de... Hè, bijvoorbeeld toen die zwemster, Chromo Jojo. heb je daar iets van meegekregen? Ja ik, uh, ja, ik heb gehoord dat ze groot gehaald heeft. Ja, maar dat, weet, je wat, dat, ja. weet je wat dan leuk is? Dan zeggen Surinamers, ja, er heeft een Surinamer gewonnen. <laughs> Ja. Dat is toch grappig? Die kleben gewoon die hele overwinning omdat Kromi Jojo half Surinaams is. Of tenminste, ja, half, uh, ze heeft een Javaanse vader, ik, het is allemaal zo ingewikkeld op het moment. Maar goed, dat is dan half Surinaams geloof ik, of kwart. Ja. En dan zeggen ze allemaal, ja Surinaam heeft gewonnen. <laughs> <laughs> zo gaat het toch? Ja, ja, ja, ja. zo gaat het meestal. Zo gaat het. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. En zij is dan net ja. geen, uh, geen blanke, want ze is gewoon een Surinaamse. Ja, maar. Ja. ja. Nou. Maar toch, in nee, Nederland en Suriname, dat is, gewoon, dat is gewoon helemaal in elkaar gemixt. Dat is grappig, hè? Want we gaan naar het nationaal toe. Maar ik, ik was, laatste was ik ergens in een wachtkamer en dan zat ik een blad te lezen. En daar stond dat, uh, dat ging over zeg maar, de, de multiculturele samenleving. En er zijn natuurlijk best ja. wel veel Surinamers. Dat was wel grappig, er zijn ongeveer net zoveel Surinamers als Turken als Marokkaan. Die drie zijn ongeveer, zijn allemaal, geloof ik. Ongeveer 400.000 van in Nederland of zo. Maar er werd dan gevraagd welke bevolkingsgroep zich, of per bevolkingsgroep, hoe, hoe, uh, hoe erg voelde zich thuis in Nederland? En vond, uh, dan was het zo dat de Surinamers zich het meest thuis voelen in Nederland. Ja, Zelfs ja, maar, maar nog ik, meer dan de Nederlanders. Ja, ja, ja. Maar weet je wat het ook is? In Suriname, dan op school, dan krijg je mee. Ik bedoel, toen ik in Suriname op school ging, ja. dan... Uh, ik wist, ik wist, ik, ik, van Suriname wist ik niet hoe groot Suriname was, maar ik wist wel dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland was. Ja. Je bent echt nee, verbonden je, dan ik, met Nederland. Ja, je moest gewoon Nederlands spreken, je kreeg de Nederlandse taal. Tot nu toe, als ik het, weet eh, ik niet precies hoe je een aantal Surinaamse woorden moet schrijven, weet je. Oh ja? Ja, hoe je dat, eh, dat precies schrijft. Maar okay, je, je eet toch dan... wel af en toe uh, pom en rotti? Ja, zeker. <laughs> Mijn reis met Kousenbrand. Kousenbrand. Ja, doet het niet, broeder. Ja, ik, ik, ik ken het wel hoor. Ik ben gek op Surinaamse gerechten. Oh ja, ja, ja, ja. dat is zo. Volgens mij, dat is. Dat is, dat, is uh, dat is onze. Onze ticket. Nou, moet ik het zeggen? Dat is onze. Dat is gewoon typisch Surinaams. Door onze eten, ja. Door e onze eten zijn we dan net al geaccepteerd. Ja, eet, eten is heilig ja. in Surinaam. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Bij ons is het eten heilig. Grappig hoor. Hey, Kenneth, ik vond het leuk om even een beetje te kletsen, ik ook al. Dank je wel Dankjewel voor jouw ja, belletje. Ja, ik wens je dan een fijne avond verder. Dank je wel, jij ook. En, ik nou, uh, naar je luisteren, iets je slaap valt. Nou, dat lijkt me gezellig. Oké. Okay. <laughs> Ga ervoor genieten. Tot ziens. Oké, okay, dag. Doeg. doeg. Dat was Kenneth, die kijkt uh, maar zelden televisie, leest liever in zijn Bijbelsavonds en houdt uh, van Kousenband en Rotti. Dat even in, in korte uh, wijze samengevat. Teum 700 uh, vond het erg grappig, de uitspraak van Marthesmeets. Dat is mooi, Teum. Uh, wij gaan eventjes naar het journaal en daarna gaan we verder in het tweede uur van Dit is nacht. En dan gaan we gewoon eens kijken waar het onderwerp sport ons nog verder brengt. Misschien dan dus als u zich echt ergens en ergert met die sport, bel vast even 0800 1121, Dan uh, spreken we elkaar misschien zometeen na het journaal.